Danny ja, Goedemorgen, het nieuwe kabinet gaat het eigen risico verhogen. Dat is een van de plannen die in het coalitieakkoord staan. Meld de bronnen aan het AD. Die plannen worden vanmiddag gepresenteerd, maar er is dus al een en ander gelekt. Het eigen risico in de zorg gaat dus omhoog van 385 euro naar 460 euro volgend jaar. Verder zou de hypotheekrenteaftrek blijven zoals die nu is... en er komt 20 miljard euro om de stikstofproblemen op te lossen. Steeds meer mensen zijn op zoek naar werk, blijkt het nieuwe cijfers van het CBS. In het laatste kwartaal hadden dik 400.000 mensen geen baan vorig jaar. Ondertussen zijn er volgens het CBS opnieuw minder vacatures. We zien dat de meeste sectoren min of meer constant is... alleen bij de handels als wat verdwijnen in de zakelijke diensten... en ook in de industrie. Als het horen bij de NOS in de zorg waren juist meer... Vacatures. Een Amerikaanse president Trump onderzoekt wat de opties zijn voor een aanval op Iran. Dat schrijven Amerikaanse media. Trump heeft een lijst met militaire opties gekregen. Eerder stuurde die ook al gevechtsschepen naar dus Iran. We hebben veel grote, heel krachtige schepen naar Iran. En het zou be zijn als we ze niet gebruiken. Trump dreigt al langer met ingrijpen in Iran. Dat heeft onder meer te maken met het harde optreden van de Iraanse regering tegen demonstranten daar. En steeds meer mensen kiezen voor een alcoholvrij biertje. Lijkt het nieuwe cijfers waar het AD over schrijft. Het is op veel meer plekken te koop. Ook lijkt de smaak steeds meer op gewoon bier. En is er simpelweg meer keuze. Inmiddels is 8 tot 9 procent van al het bier in ons land alcoholvrij. Het weer nog van weer plaats zijn. Het noordoosten kan het nog glad zijn. Verder blijft het vandaag bijna overal droog. Vanmiddag ook wat zon, maximaal 7 graden. Morgen grijs en nat, maar wel iets warmer. Jenny, dank jou wel. Vlitsmais ja, de verkeersinformatie bij Q Music. Eén noemenswaardige verdraging op de 58. Tilburg Eindhoven, tussen Moergestel en best 10 kilometer 20 minuten. En controles langs de A6 naar Muidenberg. Uh, 62,2 en de A6 naar Dordrecht. Hectometerpaal 30,3. Q Music Stefan Belman. In de 90's werd er, je gelooft het niet, ook gesport. We doen zo meteen een deep dive in de sportgeschiedenis met Luc van de Sportredactie. Ah. Kiel, top 5. Eerst gaan we verder met de lijst met de nummer 45. Simone schrijft met mijn ouders en zusje een paar keer naar Guus geweest. Dit is echt de favoriet van mijn jongste zusje. Nou, misschien ben je Patrick wel tegen het lijf gelopen. Dit was zijn eerste concertervaring ooit en hij vond het een hele beleving. En bij Saskia thuis daar gaat de kleine helemaal los zo. Mijn zoontje van drie zingt hem helemaal mee. Nou, daar gaat hij. 45.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 de Het onderwerp, bliksem, bellen, regen, meters, bier. Het wordt te dus poppen of verzuipen als de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle treden, een tijd komt nooit te rug. Ja, ja. De tijd zijn werk doet leven, gaat zoals het gaat. Maar zorg dat je erbij bent, dat je weet dat je bestaat. Laat de vreugde, vuren branden, doe het onrecht in de baan. Geniet met volle tuigen, pluk de dag zoveel je kan. Het onderwerp, bliksem, de regen, meters, bier, het wordt de stompen of verzuimen, als de enige manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle met volle teugen zulk een tijd komt nooit terug. regen, meters, bier, het vak te stompen of verzuipen, als de enige de manier. Om de juiste koers te varen met de wind in onze lucht. Geniet met volle teugen zulk een tijd komt nooit terug. Om de juiste koers te varen met de wind in onze lucht. Geniet met volle teugen zulk een tijd komt nooit terug. Komt de bierdouche! <laughs> Lekker, Danine. Goedemorgen, het dondert en het bliksemt. En het weerbericht voor dit weekend dan maar. Het regent, meters is bier. Is het niet ook bijna carnaval trouwens? Ja, ja volgens mij wel bijna. Nou goed, Guus Meeuw is in de Qtop 500 van de 90s waar een hoop goede muziek is gemaakt... maar ook heel veel andere geschiedenis is geschreven. Um, elke zondag ben ik toevallig ook met Luc van de Sportredactie. Ja. En jij hebt daar je eigen liedje erbij. Dus ik vind wel dat we die dan even... Oh, leuk! Dat is wel leuk. Dan Heb je niks met sport? Luc vertelt het kort! Zodat je met je vrienden bent, was het leuk. Luc Sarneel, goedemorgen. Jij hebt je verdiept in de 90s op sportgebied. Ja, klopt. En dan ook een klein beetje kijkend naar waar wij dan over een week zitten. Dan uh, vertrekken Matti en ik richting Milaan. Want over een week, dan is het zover. Dan beginnen de Olympische Winterspelen. Dan hoor je uh, Mattie en mij dus vanuit Milaan komen. Domien en Marieke zitten dan hier elke ochtend. Dan gaan we heel veel sporters zien, sporters spreken. Dat wordt echt ontzettend interessant, ontzettend leuk. En uh, daarom dacht ik, ik ga even de jaren 90 combineren met de Olympische Spelen. En een man die in de jaren 90 met zijn naam ineens in alle kranten verscheen andere koers uit de boeken reed en de bijnaam De Beer van Lemmer kreeg, dan heb ik het natuurlijk over Rintje Ritsma. Leuk, dat is echt de enige schaatser die ik ken uit die tijd. Echt waar? Ja, als je zegt schaatsen, dan denk ik aan Rintje. Nou, Rintje, dat, dat, dat is ook wel een, een terechte naam die, die je moet, zou moeten kennen, want die man was vernieuwend in de schaatswereld. Rintje was bijvoorbeeld uh, als een van de allereerste schaatsers, een schaatser die zei, ik ga naar een commerciële ploeg. Ik wil gewoon meer knaken. Ik wil meer geld. Ik wil, ik wil met mijn gezicht op posters en reclames. Ik ga niet meer rondjes rijden voor, voor een klein uh, salarisje. Ik wil meer. En hij, hij zet een hele commerciële ploeg op, zoals we die nu kennen. Wat, hij is gewoon de grondlegger van de, het Hederaars schaatsen. Eigenlijk wel, ja, hij is een belangrijk fundament in het Hederaars schaatsen. Uh, en, ook leuk om te zeggen, in 1994, toen de Olympische Winterspelen in het Noorse Lillehammer waren... toen was hij ook een vernieuwer. Hij reed namelijk rond op condoomschaatsen. Help me even. Condoomschaatsen. Ja, geen Die kinderen van in ieder geval. Nee, hij, was, nee, hij was zo bang om kinderen te krijgen. Nee. <laughs> um, dat, hij had zijn schaatsen helemaal ingepa ingepakt met rubber. Dus alsof er echt condoompjes overheen getrokken waren. Omdat ze, ze dachten, nou misschien is dat aerodynamischer. Oh. En ben ik dan nog sneller. Helaas werd hij derde. Oh. Dus de condoomschaats heeft het niet gehaald. Maar Rintje Ritsma was wel bezig met hoe kan ik de sport vernieuwen? Hoe kan ik het beter maken? Nou, nu we toch in de jaren 90 zitten en even op die Olympische Spelen aan het rondneuzen zijn, Lielhammer, dus 1994. Ik moet zeggen, en dit zat dat bij mij toch verkeerd in mijn geheugen. Ik dacht dat Ritsma wel eens goud gewonnen had. Dat gevoel heb ik ook, dat ik dat op het ja, nieuws heb gehoord in die dat de tijd. Had 36 gouden medailles voor Rintje Ritsma... Maar dat, niks is minder waar. Hij heeft twee zilveren en vier bronzen medailles gewonnen. Onder andere op de 10.000 meter in het uh, Japanse. Nagano in 1998. Ritsma versnelt. Ritsma gaat voor het brons. 31-96, de rondetijd van Ritsma. Gaat hij hier schaatsbelg Veldkamp nog verrassen met nog één buitenbocht. Rintje Ritsma wint in de laatste ronde het man-tegen-man-gevecht met Bart Veldkamp en glijdt naar het brons. Het, wow. brons, ja, het brons voor Rintje. En na een tijdje dan, dan zo'n sportcarrière gaat na een tijdje richting de uitgang. Want je lichaam wordt wat minder. Wordt gewoon, je wordt voorbij gerezen door de wat oudere jongere garden. Maar Rintje is nooit ver weg. In 2019 besloot hij uh, ja, een masker op te zetten: van een springbok en een liedje te zingen. Je het, doen. het is net of Ja, waarom zou je het doen? Nee. Heel veel mensen zullen zich afvroegen toen de tijd. Nou, weet je wat het is? Jij maakte uh, elke ochtend programma met Matthew en Marieke. Die hebben het niet zo gek van beter gedaan ja, nee, hoor, nee, met de masker. Is... masker. Nee, dat is wel waar. Nou, Rentje Rintje schaatsen er wel de eerste aflevering ook meteen, uh, meteen ah. weer uit. Inmiddels is hij bondscoach van de Nederlandse schaatsbroek. En dus is hij over een week te vinden in Milaan op de Olympische winterspelen. Nu is alleen nog de vraag of hij zijn masker meeneemt. <lacht> dat hij daar in Nederland heen komt. Luc, dankjewel voor deze mooie deep dive in de schaatsen in de s Graag gedaan, vriend. Jij hebt zin, in Milaan. Oh, zo ontzettend. Oh. Nog een weekie, Nog een week. Goed, heb jij niks met sport? Dan is daar voor jou Luxor Neel. Heb je niks met sport? Luc vertelt het kort. Zodat je met je vrienden mee kan lopen. De Q Top 500 van de 90s: Q Music. 44. Dit is zo lekker. Even de buren wakker maken. Goedemorgen allemaal. allemaal. 43. If I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 We gaan naar alle kanten op. En net nog scheurende gitaren met ACDC. Emotionele dingen met Whitney Houston. Tien plekken winst trouwens voor I Will Always Love You. En nu in de Q-top 500 van de 90s. Zoals Paul in zijn stemlijstje zet: Hardcore is leven. Wij zijn hardcore. En hardcore will never die! 42. Lekker man. Annelijn heeft er ook op gestemd. Een van de beste happy hardcore nummers uit de 90s brengt me terug naar mijn jeugd. Oftewel, here we go again met Charlie Lonois en Mental Theo. Lekker aan genieten. Hoi, hey, bouwman! we gaan even lekker hakken. Yes, zoals we net hebben met Charlie Donnes en Mental Tio in de cute 500 van de 90's. Ook het nieuws van half tien zo met Danny Vos. Ja, niet gek opkijken als je je buren vandaag wat vaker door de tuin ziet lopen. Uh, Ook share and believe. Geloof het maar echt, komt er zo aan. Je eerste salaris van het jaar is binnen. Tijd voor een toeslagencheck. Ben je meer gaan verdienen? Pas het aan.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 Avondeten, Dat is de belangrijkste meeting van de dag. En met extra veel groenten en meer eiwitrijke opties... heb je met HelloFresh altijd goed voorbereid. HelloFresh, het avondeten voor elkaar. Even opstarten, even ontbijten, even sparren. Nu bij Spar, Douwe Egbert Filterkoffie. Alle enkel pakken 500 gram. Twee pakken, voor maar 14,99. Tot snel bij jouw Spar in de buurt. Blinde darmontsteking. We zitten nu in het ziekenhuis.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 De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947. Breng licht in huis met Karwei. Profiteer nu van 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei. Maak het mooier. Geef jezelf ruimte om te groeien. Bekijk onze trainingen.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 Pleen je afspraak op QuickFit.nl. Hij is weer klaar. QuickFit en weer verder. Komt dat zien, komt dat zien? Het zijn marktweken bij Jumbo. Met nu in de aanbieding kies een mix groenten. 4 voor maar 5 euro. En blauwe bessen, vol van smaak. 300 gram voor maar 2,50. ...maar verkeersinformatie bij Key Music. 1 vertraging op de A58. Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en Oorschot. 7 kilometer, 11 minuten. Controles, de A2 naar Utrecht, 35,5. Langs de A2 maar dan naar -Ams Amsterdam, 37,4. A6 naar Muidenberg 62,4. En nog de A16 naar Dordrecht, hectometerpaal 30,3. Het weer van Weerplaza In het noordoosten kan het nog glad zijn. Verder blijft het vandaag bijna overal droog. Vanmiddag laat het zonnetje zichzelf even zien. Wordt maximaal 7 graden. Morgen dan weer grijs en nat, maar wel iets warmer. Danny Vos met het laatste nieuws. Ja, goedemorgen. Een paar spannende uren zijn aangebroken in politiek Den Haag. Straks presenteert het aankomende kabinet het coalitieakkoord. Dan horen we wat de plannen van D66, VVD en het CDA zijn. Toch is er al veel duidelijk. Vanmorgen zijn een paar plannen namelijk gelekt. Bronnen zeggen tegen het AD dat het eigen risico... Volgende het jaar omhoog gaat, van 385 naar 460 euro. En verder zou de hypotheekrenteaftrek blijven zoals die nu is... en wordt er 20 miljard euro vrijgemaakt om de stikstofproblemen op te lossen. We hoeven binnenkort misschien wat minder lang op de trein te wachten... want als het aan ProRail ligt, gaan er straks op sommige trajecten... een stuk meer rijden, dat schrijft de Telegraaf. In een rond de Randstad moeten er op meerdere lijnen 16 per uur gaan... dat is iedere 7 minuten een trein. Nou, dat zou dan kunnen door een paar kleine aanpassingen aan het spoor te doen... Opmerkelijke melding dan voor de politie in Tilburg. Daar hebben ze iemand van de weg gehaald die te langzaam reed. De man reed met 10 km per uur over een N-weg. Ja, dat mag niet. Volgens de man was zijn accu bijna leeg, daarom reed hij wat zacht. De man heeft geen boete gehad, maar hij mocht zijn rit niet verder afmaken. En niet gek opkijken als je je buren in weekend net wat vaker omhoog ziet kijken... of wat vaker door de tuin ziet lopen. De Nationale Tuinvogeltelling is net weer begonnen. Iedereen wordt opgeroepen de komende dagen bij te houden... welke vogels er bij je huis rondfladderen. Het is een van de grootste telacties van het jaar en ook een belangrijke, zegt de organisatie. Het is natuurlijk hartstikke geweldig dat zoveel mensen, want vorig jaar waren het meer dan 100.000... dat die meetellen, want dan krijgen vogelonderzoekers veel beter zicht op hoe het gaat met de vogels. En daarmee kunnen we ze ook bijvoorbeeld beter beschermen. En je kunt je getelde vogels dan online doorgeven. Al jaren wordt de mus het vaakst in de tuin of op het balkon gezien. Goeie oude mus. Wat is jouw favoriete vogel, Denny? Ik heb niet zo heel veel verstand van vogels. Ik weet nooit zo goed welke vogel wie is... Dus ik zou zeggen de mus. De mus. En jij? Nou, mijn vriendin noemt me af en toe dikke B.O. Dus ik ga voor de B.O. ik leuk. Leuk vol. Ja, dat is een hele spannende ochtend voor fans van Harry Styles. In mei staat hij tien keer in de Johan Cruijff Arena. En zometeen is de reguliere kaartverkoop. Honderdduizenden fans in het land zitten klaar achter de laptop. Ja, dan is het weer veel stress en nagelbijten, zegt deze fan bij RTL. Ik ben nu echt al heel zenuwachtig voor de kaartverkoop. Het wordt een oorlog. Ja, de reguliere ticketverkoop is zo om 11 uur. Uh, veel fans hebben ook al tickets via de pre-sale beter te kopen. Ja, en die worden inmiddels voor torenhoge bedragen op marktplaats gezet. Uh, voor 500 euro hebben we al gezegd. Dan ben je toch een eikel. Dan koop je zo'n kaartje en dan ga je dat weer doorverkopen. Ja, politie zegt toch, pas ermee op. Want ja, er gaan natuurlijk ook neppe tickets. Er gaan sowieso heel veel Harry Styles fans opgelicht worden. Dat ja. kan niet anders. Ja. Uh, ik wil zeggen, het is uiteindelijk een Q-Music Presents. ja. Dus ik weet niet wanneer, ik weet niet precies hoe. Ik loop een beetje achter mijn mail, sorry daarvoor. Oh, ja. Maar er moet sowieso een moment komen dat wij uiteindelijk weer mensen blij gaan maken. Ja, dus als je die tickets niet te pakken krijgt, dan is er nog hoop om ze hier dus te krijgen. Music. Stefan Bouwman. Maar voor nu zitten we gewoon in de 90s met Share and Believe, let's go. You with you. 41. Even erop gestemd was mijn eerste keer dat ik uitging naar de disco en dit nummer was goud. Lekker, Priscilla. Helemaal los op share en believe in de 90s. Op 41 net in de Qtel 500. Ja, en Paula, die zegt: Ik ben net na de 90s naar Disneyland geweest en daar werd Tarzan nog als musical gespeeld. Dat was zo ontzettend mooi. Leuk, Paula. Ik heb hem nog gezien met Chantal Jans in de hoofdrol. Dat was dan ook een heel TV-programma. Weet je nog, wie dan Tarzan uiteindelijk zou spelen? Ja, Daisy, als gezin gingen we voor het eerst naar de bioscoop en dit nummer hoort natuurlijk bij de film Tarzan. Maar liefst, als klein meisje, keek ik uiteraard naar Tarzan en genoot van de schitterende muziek en later tijdens de zwangerschap van mijn dochter zong ik dit liedje voor haar en hebben we het gezegde dat we altijd in elkaars hartje zitten. Zo zoet. Oh. Dat is een leuk feitje. Phil Collins die heeft uh, voor de soundtrack ingezongen in het Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans. Hij spreekt alleen Engels dus hij heeft het echt helemaal fonetisch moeten leren maar kijk, hij was daardoor de allereerste artiest ooit die een soundtrack voor Disney in meerdere talen zong. 40 Take my Op 40, Phil Collins, you'll be in my heart. The top 500. Van de 90s. Zeg Roos, heb jij alle vriendinnen al gehapt? Ja, die heb ik allemaal net gehapt. <laughs> <laughs> Wat goed, want de nummer 39, nou die hoort helemaal bij jouw vriendinnengroep. Ja, klopt. Vertel. Ja, als we bij elkaar zijn, dan moet er altijd ook worden. En dit nummer kan natuurlijk niet ontbreken dan. Natuurlijk niet, maar hoezo? Want voor jou stil natuurlijk. En ik denk, hoe zijn ze ooit bij dit liedje gekomen? Oh ja, dat weet ik eigenlijk ook niet eens meer precies. Maar ja, het is gewoon in de loop der jaren gewoon zo ontstaan. En uh, ja, de, de, de, op een gegeven moment kwam het nummer een keertje bij. Verneemde maar in de radio, toen zong ik met z'n allen mee. En toen kwam het bij de karaoke. En ja, als we nu bij elkaar zijn, moet het nummer gewoon toch eventjes afgespeeld worden. Leuk, en als je niet meer weet, was het in ieder geval een goede avond. Het gaat om een voornaamblans. WhatsApp ga ik zo draaien. Het is ook vrijdag. Hoe ziet jouw weekend eruit? Eh, uh, nou ja, vandaag nog even werk tot vier uur... en dan gaan we morgen gaan we naar Duitsland voor de boodschapjes weer. Oh, ga je dan met zo'n bus of ga je gewoon zelf? Nee, we gaan gewoon lekker met z'n tweeën oh, zelf. Gezellig, leuk, leuk, leuk. En dan ja. dus keihard door de speakers de voornaambulans met WhatsApp... want daar gaat het om, hè? Ja, daar gaat het zeker om, ja. 39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 That's Creepy Hill of hope for a destination. De Q-top 500 van de 90s. De 500 beste uit de jaren 90. Volgens jou, Q Music. 38. dedicated to all the ravers in the nation. op 38, drie plekken winst in de Q-top 500 van de 90s op Q-Music. Roos vertelde net: What's Up van de Fornan het karaoke liedje van haar en een vriendinengroep. Ah, en nu komt mijn go-to nummer bij de karaoke. Zet je strap voor een van mijn all-time favorites uit de 90s: Coolio, Elvie en een klein beetje van Stevie Wonderful. Dit is Gangsta's Paradise. Nummer 37.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 As they cope, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of shooter that little homies wanna be. Like on my knees in the night, saying prayers in the street light.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 Met Menno Barreveld! Ja, goedemorgen! Hi. Morgen, hoe is het nou? Ja, uh, lekker. Finale dag, hè? Alles goed. Ja, finale dag van de Q-Top 500 van de 90s. Dat betekent de allerbeste liedjes uit de jaren 90 er. ooit volgens jou. Uh, niet per se door jou, maar door jou... Nee, je snapt wat ik ja, bedoel. Door de mensen die gestemd hebben. Precies, dankjewel. Ja. Net net Gangster Paradise, wat heb jij zo allemaal, Menno? Nou, ik heb onder andere... Ze komen nog vandaag drie keer voorbij, de Backseat Boys. <gasps> Hek hoor, ja. Ook de uh, Benga Boys zo... Pizza, wat. En een. Celine Dion. Oh. oh, hier sluit jij vaak mee af op de party ook, hè? Ah, soms, ja, soms. Ah. Goed, inderdaad. Staan we handen in de lucht voor die hekken? Eerlijk. Zometeen meer. Q. Top 500 van de 90s. Als we allemaal tegelijk stroom gebruiken, raakt ons stroomnet overbelast. Vooral tussen 4 uur s middags en 9 uur s'avonds is het erg druk. Dit kan voor storingen zorgen.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 Kom naar de busveelweken en pak je voordeel tot wel 50% bij Bouwmaat. Fans van extra, extra veel voordeel opgelet. Een XXL zak walnouten, 500 gram sticht 4,49. En XXL verse worsten, 1 ster beter leven, 1 kilo voor maar 6,49. Fans van voordeel. Aldi. Oh, je batterij is altijd leeg als het niet uitkomt.